Fijn, uh, fijn om hier vandaag te mogen zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Die is uh, via Martijn gegaan, maar ik vind het heel tof om vandaag hier uh, voor jullie te mogen spreken. En iets te mogen delen over wie God is uh, in ons leven. Um, mijn naam is Inna Jurien het is wel even verteld. Ik ben getrouwd met Galinde. Ik heb twee, uh, twee zoontjes. Als je denkt, waar komt die kras op zijn gezicht vandaan? Ik heb niet gevochten, maar dat is mijn jongste zoontje geweest die de laatste keer s'nachts uithaalde met zijn lange uh, nageltjes. Dus <laughs> daar komt die kras vandaan in elk geval. Uh, maar fijn, fijn om hier vandaag te mogen zijn. En, uh, uh, ik woon trouwens in Amsterdam al een aantal jaar. Uh, en ik ben dus voorganger inderdaad van Hebron in de Spaardammenbuurt. Uh, dat dus is kunnen of mensen weten waar dat zit. Het zit boven Westerpark, tussen het Ei ingeklemd. Heel klein buurtje. Eigenlijk een beetje een dorpje. Uh, dus we, we lijken ook soms een beetje een dorpsplekje, een dorpskerk. Ik noem mijzelf ook vaak de, de buurtdominee. Uh, we zijn een buurtkerk. De mensen komen uit de omgeving ook daar, uh, daar vandaan. En uh, fijn dus om vandaag hier te mogen zijn. Um, een van de dingen die we denken allemaal wel merken is dat als je, als je leeft, dan kom je natuurlijk allemaal nieuws tegen. Uh, overal zie je allerlei beelden om je, op je afkomen over hoe deze wereld om ons heen in elkaar zit. En die beelden doen iets met ons. Ze beïnvloeden de manier waarop we naar elkaar kijken, waarop we naar de wereld om ons heen kijken. Een van de dingen die ik heel bijzonder en mooi vind aan wat Jezus doet, als hij op aarde rondloopt en mensen vertelt over het Koninkrijk van God, is dat hij eigenlijk mensen nieuwe beelden meegeeft. Alsof hij ergens al wist dat door al die beelden die we zien, ons denken beïnvloed wordt en we eigenlijk nieuwe beelden nodig hebben om anders naar de wereld om ons heen te kijken. Nou, dat gaan we vandaag uh, proberen om dat ook te ontdekken, wat dat betekent voor ons leven. En ik geloof dat God ook daarheen kan spreken tot jou en mij vandaag. En dat doen we door eigenlijk een van die beelden die Jezus geeft uh, te lezen. En dat komt uit het evangelie van Matthäus. Uh, Even kijken volgens mij hem hier staan. Het evangelie van Matthäus, en daar vertelt Jezus een aantal gelijkenissen. Die gelijkenissen zijn dus eigenlijk beelden van het koninkrijk van God. Hoe ziet die nieuwe wereld van God er nou eigenlijk uit? Nou, dan zegt Jezus, het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer... die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denari overeengekomen was stuurde hij er naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij andere werklozen op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: Ga jullie ook maar naar de wijngaard, en de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hem, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordde ze. En hij zei, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn redmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder één denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen, de toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer een beklacht doen. Die laatsten hebben één uur gewerkt... en u behandelt hen zoals u ons hebt behandeld... terwijl wij het onder de brandende zon... de hele dag hebben volgehouden. En hij gaf één van hen ten antwoord... beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal... hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil... Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Een aantal jaar geleden schreef een, een Nederlandse schrijver Rutger Brechtman. Die schreef een boekje met de titel Gratis geld voor iedereen. En deze meneer Brechtman, die heeft altijd heel veel ideeën over hoe het beter zou kunnen in Nederland. En de gedachte achter het boekje wat hij overschreef, gratis geld voor iedereen, is dat hij met het idee kwam om iedereen in Nederland een basisinkomen te geven. Een basisinkomen. De gedachte is dat zonder dat je werkt, zonder dat je dus iets daarvoor hoeft te doen, iedere Nederlander standaard hetzelfde bedrag aan het einde van de maand op zijn rekening gestort krijgt. Zonder dat je daarvoor dus hoeft te werken. Je kan natuurlijk wel daarbovenop verdienen. Als je dan extra werkt, kun je een beetje extra bovenop je inkomen verdienen. Maar voor alle Nederlanders geldt in principe hetzelfde. Er is gratis geld voor iedereen beschikbaar. Er zijn zelfs allerlei Nederlandse bedrijven. Het Nibud bijvoorbeeld, een Nederlandse organisatie, die heeft dat uitgerekend. En zegt, het is theoretisch haalbaar. Maar, zeggen veel economen, het is ook al een beetje raar. Want als we dat gaan doen, als we zo'n basisinkomen gaan invoeren... ...gaan mensen dan überhaupt nog wel werken? Of denken we, we krijgen genoeg op onze rekening gestort... Daar kunnen we toch goed van rondkomen, waarom zouden we überhaupt nog werken? Dus er zijn economen die zeggen, dit is een hartstikke gevaarlijk plan om in te voeren. Een vreemd en een absurd idee. Nou, Zo vreemd als zo'n verhaal van zo'n basisinkomen voor jou en mij misschien ook wel kan klinken... ...zo vreemd moet dit verhaal wat Jezus hier vertelt aan die leerlingen, aan de mensen die daar hem luisterden, ook hebben geklonken. Jezus vertelt eigenlijk namelijk een heel vreemd en raar verhaal wat ingaat tegen ons natuurlijke gevoel als mensen... Op het eerste oog voelt het verhaal ook best wel oneerlijk. En hoe kan het zijn dat de mensen die de hele dag hard staan te werken in de brandende zon, in het Midden-Oosten in Israël, je kan het je voorstellen, de hele dag hard werken, dat die evenveel betaald krijgen aan het einde van de dag als de mensen die pas aan het einde van de dag ergens net dat laatste half uurtje, of misschien een uurtje, hebben meegepakt en hebben gewerkt en de rest van de dag onder de boom ergens hebben kunnen zitten wachten. Hoe kan het toch? Dat voelt toch ontzettend oneerlijk. Mensen die nog geen uur werk hebben geleverd, krijgen hetzelfde betaald als wie heel hard hebben geploegd in de hitte van de zon. Waarom vertelt Jezus nou eigenlijk dit verhaal? En eigenlijk beschrijft dit verhaal een situatie die in landbouw Israël 2000 jaar geleden heel normaal was. Je moet je voorstellen in die tijd waren de meeste mensen boeren of ze waren in elk geval gerelateerd aan het boerenwerk, alles wat daar omheen gebeurde. En je had natuurlijk alle seizoensarbeid. Hè? Je hebt niet elk jaar, op elk moment van de dag, op elk, elk moment in het jaar, eh, altijd werk. En dat geldde zeker voor de wijnbouw. Mensen die de wijn verbouwden, om daar de wijn, of de, de druiven verbouwden, om daar de wijn van te maken, die hadden vaak in bepaalde seizoenen het enorm druk. En wat er dan gebeurde, is dat zo'n landheer, die dan zo'n stuk land had, die liep dan naar het dorpsplein toe. Je moet je voorstellen, grote boom, dorpsplein. En daar stonden vanaf zochtend vroeg... Voordat de zon opkwam, soms al, zonder daar de mensen te wachten, tot die landheer dan langskwam. En die nodigde dan mensen uit om op dat land te komen werken. Nou, je kan je voorstellen: het is hard werk, midden in de zon. Dus zo'n boer koos natuurlijk allereerst de fitste en meest hardwerkende mensen. He, van buitenaf, mensen die er een beetje gespierd uitzagen, waarvan ik nou, die weet ik, kan ik op bouwen. Die gaat niet de hele dag land ervan, die gaat de hele dag hard werken op mijn wijngaard, zodat we zoveel mogelijk van die oogst kunnen binnenhalen. Maar hij staat in het verhaal, naarmate de dag vorderde, en hij dacht, het is toch wel echt heel veel werk, ik heb eigenlijk meer mensen nodig. Ging hij opnieuw naar dat dorpsplein toe, onder die boom, vond daar nog een paar andere mensen. Tot hij op het einde van de dag daar nog een keer komt, en dan half slapend onder de boom nog een paar mensen ziet zitten. En er is natuurlijk een reden waarom deze mensen niet waren uitgekozen. En misschien dat ze niet zo sterk uitzagen, een beetje slap Misschien dat ze ook niet echt bekend stonden als harde werkers. Het waren een beetje de mensen waarvan iedereen dacht... nou, die wil je eigenlijk liever niet op je, wij je wijngaard hebben werken. En dan stelt die landheer ook nog een soort... een beetje een pijnlijke vraag, ik heb het gelezen in het verhaal. Waarom staan jullie hier de hele dag eigenlijk zonder werk? Alsof hij het er nog even in moet wrijven. En dan moeten die mensen dus antwoorden... omdat er helemaal niemand is die ons in dienst wil nemen. Ik denk eigenlijk dat jij en ik wel... ...weten hoe dat voelt, om daar aan het einde van de dag nog te staan. Dat vijf uur gevoel, ik weet niet of mensen dat wel herkennen... ...om als allerlaatste uitgekozen te worden. En het gebeurt al heel vroeg in ons leven, heel klein. Ik, ik ben bijvoorbeeld nooit echt goed geweest in voetbal. Dus als we dan vroeger gingen voetballen met vriendjes... ...dan ging je natuurlijk een pootjes een pootje doen tot het teams gekozen werd. Ik werd meestal als laatste gekozen, ik was niet goed in voetbal. Eigenlijk dat gevoel, hè, dat je denkt ik blijf als laatste achter, ik word als laatste gekozen... Ja, daar gaat het nog over iets onschuldigs als voetbal. Maar ik denk dat dat gevoel... om als laatste uitgekozen te worden... dat we dat ergens allemaal in ons leven wel herkennen. Dat je misschien altijd bij dat B of C of D of E-team hoorde... en nooit als eerste werd uitgekozen. Altijd misschien wel als laatste in de rij stond... terwijl andere mensen jou niet zagen staan... omdat er andere misschien beter uitziende, hardwerkende... kan allerlei kwa kwaliteiten bedenken... er beter uitzagen. En misschien heb je wel... Mensen in je omgeving gehad die je veel eerder als het ware van de rij af zag voelen worden gehaald. Mensen die betere carrières maakten, die hun relaties kregen, die hun banen kregen, die kinderen kregen. En jij zag al die mensen als het ware langzamerhand uitgekozen worden en jij bleef ergens staan in je leven. En dat gevoel, het gevoel dat andere mensen verder gaan en jij ergens alleen achterblijft. Te wachten tot misschien iemand jou uitkoos. En je kan je voorstellen dat je hoofd zich dan vult met zelfverwijt. Waarom word ik niet uitgekozen? Of dat je misschien ontzettend boos wordt op het systeem. Waarom ben ik altijd degene die al, altijd achteraan aan blijft staan? Waarom moet het systeem altijd de beste, de slimste, de mooiste en de knapste mensen kiezen? Gaat het goed, dan hopen we dat we krijgen wat we verdienen. Maar gaat het slecht met ons, dan hopen dat er iemand ons leven een beetje genadig is. Die gelijkenissen van Jezus, die zijn natuurlijk heel bewust gekozen. Hè? Ze, ze staan vaak, worden allerlei dingen die er voor dat verhaal gebeuren, worden er verteld en daarna. En die helpen eigenlijk om zo'n gelijkenis wat meer uitleg te geven. Waarom vertelt Jezus dit verhaal nou eigenlijk? Maar dat gebeurt eigenlijk ook hiervoor. Jezus trekt in het verhaal op met zijn vrienden, met zijn leerlingen. En dat doet hij jarenlang. Drie jaar lang zijn ze hard aan het, aan het rondlopen in Israël. En over aan het vertellen over het goede nieuws van God dat zijn koninkrijk is begonnen. En die vrienden van Jezus die met hem meeliepen... dat waren mensen die, die um, uh, op dat moment... Uh, Jezus was op de hoogtepunt van zijn populariteit... die hadden soms ontzettend veel opgegeven om dat leven met Jezus mee te gaan. Sommigen hadden letterlijk hun banen opgezegd als vissers in Galilea, het noorden van Israël. Andere mensen hadden andere keuzes moeten maken om bij Jezus te kunnen zijn... en dat met hem mee te kunnen maken. En je kunt je voorstellen dat die leerlingen dus inderdaad hun uren een beetje begonnen uit te rekenen. Ze begonnen te denken... nou. Ik loop al drie jaar met Jezus mee, ik heb zo ontzettend veel opgegeven, wat krijg ik er eigenlijk voor terug? Als ik zoveel geef aan God, wat zal hij mij er dan voor teruggeven? Er staat in dit verhaal hier kort hiervoor dat Petrus naar Jezus toe komt en dat hij hem eigenlijk zegt, wij hebben toch ontzettend veel opgegeven om bij u te zijn? We hebben toch ontzettend veel gegeven, wanneer kunnen we eigenlijk verwachten dat we daar iets voor terugkrijgen? Vlak voor dit verhaal vertelt, Jezus dat, vertelt Petrus dat. En even later, dan komen er twee van Jezus' de moeder van twee van Jezus' leerlingen, komen ook naar Jezus toe. En die zegt, Jezus mijn, mijn zonen, als, als u nou straks koning bent, dan mogen zij toch al links en rechts van u zitten. we hebben zo ontzettend veel opgegeven om bij u te zijn, dan krijgen wij toch wel de goede posities in die nieuwe wereld die God hier op aarde brengt. Ze beginnen als het ware hun uren en investeringen uit te rekenen en ze hopen op een beloning voor alles wat ze hebben gegeven. En misschien dat wij dan op zo'n moment ook ineens aan de andere kant van die reis staan. Dat we ineens maar al te goed weten hoe het is om te willen krijgen wat je wel verdient. Om te willen krijgen voor al die investeringen die je in je leven hebt gedaan. Dat de dingen eerlijk moeten verlopen. En die landheer begint dus heel bewust bij het uitbetalen, staat er in het verhaal, begint heel bewust bij het uitbetalen van die werkers die als allerlaatste zijn gekomen. En wat gebeurt er dan? Die, die werkers komen daar, die hebben dus soms maar een uurtje of een half uurtje gewerkt. En Jezus, of en Jezus vertelt dat die landheer hun gewone normaal dagloon geeft. Eén denari, dat was een normaal loon voor iemand die een dag werkte. Maar eenmaal aangekomen bij die werkers van het eerste uur, dan blijkt dat de loon van die harde werkers, die er dus de hele dag hebben gestaan in de brandende zon, precies hetzelfde te zijn als die werkers die maar een half uurtje hebben gewerkt, of een uurtje. En ze worden boos. En er staat dat... Ze naar die land hier toe gaan om hun loon op te eisen. Ze komen eigenlijk verhaal halen bij die land. Wat is het nou voor een belachelijk verhaal? Dat wij hier de hele dag in de brandende zon staan te werken. En evenveel betaald krijgen als die mensen die maar dat half uurtje op dat land hebben meegewerkt. Eigenlijk zijn ze net zo boos, zou je kunnen zeggen. Als die leerlingen van Jezus die bij hem komen en zeggen. Krijg ik nog waar ik recht op heb. Al die dingen die ik heb gegeven. Alles wat ik heb gedaan. Krijg ik daar nog voor betaald. En natuurlijk gunnen die, die werkers van het eerste uur, die gunnen natuurlijk prima dat mensen van het laatste uur ook een normaal dagloon krijgen. Maar zij hadden in elk geval gehoopt iets meer te krijgen. Iets meer waardering voor alle inzet die ze in hun leven hadden gedaan. En misschien is dat voor jou ook wel heel erg herkenbaar. Dat je in je leven erop hoopt of verwacht dat je ergens de waardering krijgt voor alle inzet die je doet in je leven. Misschien sta je altijd klaar om andere mensen te helpen. Je steekt als eerste je handen op als er ergens hulp nodig is. Je bent degene die bij de buurtmaaltijden... Misschien, ik weet niet of je hier ook buurtmaaltijden zijn in Oase. Wij hebben buurtmaaltijden in Hebron. Er zijn de mensen die altijd als eerste hun hand opsteken... Of altijd als eerste klaarstaan om te helpen met afwassen. Misschien ben je iemand die op allerlei andere manieren... Altijd klaar stond om er voor anderen te zijn. Je hebt alles als het ware opgegeven. En je hoort ergens in je hoofd die stem... Dan zou ik toch wel krijgen waar ik recht op heb. Al die dingen heb ik gegeven. God zal mij toch wel zien en mij erom belonen. Maar helaas... God geeft geen extraatje voor mensen die meer geven, die beter leven, die meer zijn weg volgen dan de mensen die helemaal niks doen. Dat is het rare aan dit verhaal. In die end krijgen de mensen die ontzettend veel hebben gegeven, evenveel uitbetaald als de mensen die maar een klein beetje hebben gegeven. En dat gaat zo in tegen bijna ons rechtvaardigheidsgevoel als mensen. Tegen het spel wat we in onze samenleving ook voortdurend aan het spelen zijn als mensen. Waarin we onszelf voorhouden dat we altijd moeten krijgen wat we verdienen. En we zijn het meest fanatiek in het spel als het om onszelf gaat. En als we minder krijgen dan we, ver, dan we denken te verdienen. En in onze samenleving, ik weet niet of je het om je heen ziet, gaat het heel vaak over het opeisen van je rechten. Over krijgen waar je recht op hebt. En als, we, en als dat niet gebeurt, als of een overheid of een bedrijf ons niet geeft waar we recht op hebben, dan staan we op hoge poten, bellen we op, zorgen ervoor dat we toch nog krijgen waar we recht op hebben. Dat doet iets met onze manier van denken over onszelf en over anderen. We hopen dat we in elk geval altijd krijgen waar we recht op hebben. En we zijn dus ook boos als we andere mensen meer krijgen... terwijl wij denken dat ze dat niet verdienen. Als je andere mensen ziet die misschien een beter leven hebben... die misschien meer voor de wind gaat. En je ziet het en je denkt, ja, maar die mensen leven helemaal niet goed. Die hebben toch veel minder gegeven dan ik heb gedaan voor die nieuwe wereld van God. Dat is toch oneerlijk, dat is toch onrechtvaardig. Kijk eens hoe hard ik werk me inzet, waar is dan mijn uitbetaling? Zou die niet minstens gelijk of zelfs een klein beetje meer moeten zijn dan die ander die eigenlijk veel minder geeft? Het is natuurlijk eigenlijk precies waarom dat verhaal van Jezus voortdurend schuurt met ons als mensen. He, en blijft schuren. Ook elke keer opnieuw als je die verhalen van Jezus leest. Omdat ze zo ingaan tegen hoe wij vaak naar de wereld om ons heen kijken. En naar onszelf. Iedereen krijgt wat hij of zij verdient, denken we vaak. Eerlijkheid en loon naar werken. Oh ja, dan is er ook nog genade. Maar dat is dan voor de mensen die net niet mee kunnen komen. Voor de mensen die het misschien niet helemaal op het laatste marktplein staan. Die krijgen ook wel een klein beetje. Zodat we ergens nog gelijk zijn. Je leeft... Je leven, als het goed gaat en als het moeilijk gaat, dan komt God nog ergens om de hoek en die geeft ons wat genade. Maar het echte nieuws wat God hier geeft in dit verhaal, is dat God dat hele spel wat wij als mens hebben bedacht helemaal niet meespeelt. Dat spel waarin we krijgen wat we verdienen, waarin we zoeken naar waardering, waarin we ergens proberen om altijd maar onze rechten op te kunnen eisen. Het goede nieuws van Jezus is niet eerlijk. Genade is niet iets eerlijks. Het goede nieuws van God is goed. Het is overdadig en het is vrijgevig. Maar het is niet eerlijk op de manier dat iedereen krijgt wat hij verdient. Ook niet eerlijk dat die werkers van het laatste uur gelijk geld krijgen omdat ze zielig zijn of zo. Het evangelie is veel radicaler dan dat. Eerlijkheid is gebonden aan regels, maar Gods liefde is niet gebonden aan regels. Hij geeft dat aan ieder mens. Die land zegt ook: staat het mij niet vrij om te doen met mijn geld wat ik wil? God is inderdaad vrij om te geven en hij deelt zijn liefde uit in deze wereld aan ieder mens. Of je nou goed leeft of niet. Zijn genade en liefde is er voor iedereen. En dat is ingewikkeld. Dat doet me denken aan het spelletje Risk wat ik vroeger wel speelde. Ik weet niet of mensen dat spelletje kennen. Dat speelde ik met mijn oudere broers en ik bouwde dan legers op en, en probeerde dan allerlei landen te veroveren. Dat is een beetje het idee van het spel. Um, en ik dacht altijd dat ik dan kreeg wat ik verdiende. Hè. Ik probeer hard te werken, je bouwt je legers op, je speelt een beetje slim. Soms schakelde je dan zelfs bijna een van je medespelers uit. En dan dacht je onbewust dat het dan kwam door hun slechte spelkeuze en dat ik zo ontzettend goed aan het spelen was. Tot het moment waarop je dan binnen enkele beurten al je landen of je continent of je legers die je had, allemaal in één keer verloor. En dan werd ik boos, als klein kind kon ik daar slecht tegen en dan gooide ik soms dat rustig omver, om ver. Dan weet je natuurlijk niet meer wie alle legers stonden. Het is natuurlijk heel kinderlijk, maar misschien is dat gevoel wat, we, wat ik dan bij Risk had... ...is een gevoel, denk ik, wat we allemaal herkennen. Dat we in ons leven zo vaak merken dat het leven niet eerlijk verloopt. Dat jij in je leven ontzettend veel geeft en je zou het risc ergens echt zo om willen gooien. En het bijzondere van God in het verhaal dat we gelezen hebben en in de Bijbel voortdurend... ...is dat hij zegt, dat hele spel, dat moeten we niet spelen. Dat spel waarin je dus altijd krijgt wat je verdient. Waarin je zoekt naar waardering, je posities verovert. Dit is niet het spel wat God voor ons als mensen bedoeld heeft. Overigens, ik speel Risk tegenwoordig wel zonder het bord om te gooien. Het is een leuk hem om te spelen nog steeds hoor. Dus wees niet bang om het een keer met me te spelen. Maar die werkers van dat eerste en van het laatste uur, die hebben eigenlijk allebei één ding gemeen. En dat is dat ze allebei vastzitten in dat denken dat je altijd moet krijgen wat je verdient. Dat zit zo diep in ons als mensen. Hè, die werkers van het laatste uur, die zitten vast in dat vijf uur gevoel. De gedachte dat ze eigenlijk helemaal niets waard zijn. Ze zitten daar maar te wachten, niemand kiest ze uit, dat doet iets met je zelfbeeld. En die werkers van het eerste uur, die zitten vast in het idee, ik sta de hele dag in de brandende zon, wanneer krijg ik nou wat, wat ik verdien? Waarbij je al het gevoel hebt niet genoeg gewaardeerd geworden, niet genoeg gezien te worden. Je krijgt nooit genoeg wat je denkt te krijgen met al je harde inzet. Jezus vertelt voortdurend dit soort verhalen over twee zonen. De eentje die thuis hard werkt voor zijn vader en die andere die ergens maar gaat landen te en terugkomt. En elke keer opnieuw is de boodschap van Jezus, God speelt dit spelletje niet mee. We moeten onszelf leren om anders naar onszelf en naar de wereld om ons heen te kijken. Want onze wereld werkt vanuit een voortdurend tekort, maar Gods wereld werkt vanuit een voortdurende overvloed schaarste is de drijvende kracht achter onze economie, achter onze wereld. Het idee dat er maar één taart is... en als ik een groot stuk krijg, dan heb jij dus een klein stuk. Maar zo werkt Gods wereld dus niet. Gods wereld is niet de gedachte dat als ik liefde krijg, jij dus minder liefde krijgt. Dat als ik genade krijg, jij minder genade krijgt. Gods liefde en vrede en hoop is overvloedig, wordt er voortdurend verteld... Overvloed is de drijvende kracht van Gods economie. Dat kan dus ook nooit op. Het is gebaseerd op een genade voor ieder mens. Gebaseerd op pure liefde voor ieder mens. Zoals die vader tegen die oudste zoon zegt... Mijn zoon, jij bent altijd bij mij geweest. En alles wat van mij is, is van jou. En dat voelt heel vreemd en onwendig om zo naar de wereld te kijken... Maar we moeten onszelf hierin oefenen, om zo naar onszelf en de wereld om ons heen te kijken. Jezelf als daar actief helpen om die bril die we opgezet krijgen af te doen en een nieuwe bril op te zetten. Door elke keer als je merkt dat je in het spelletje wordt getrokken van vergelijken, of, kijken of je wel krijgt wat je verdient, van tekort, van het verdienen van je eigen waarde, van het opeisen van je rechten te zeggen, wacht even, dat hele spelletje dat speel ik niet mee. Dat is niet mijn spel, dat is niet het spel wat God mij als mens wil leren. Als ik mensen in mijn omgeving hoor vertellen over leuke banen... ...als ik mensen dingen hoor delen over goed leven wat ze hebben... ...om dan niet de gedachte toe te laten te gaan vergelijken. En niet te gaan denken, maar ik zou eigenlijk wel meer moeten krijgen dan ik nu heb. Of jaloersheid dus een kans te geven. Door actief te denken dat vergelijken, dat is niet mijn spel. Dat gebrek aan waardering voelen, dat is niet mijn spel... ...want God heeft mij al lang lief gehad, of ik nou veel doe of weinig... Bang te zijn dat het tekort kom, dat is niet mijn spel. God geeft mij alles wat ik nodig heb. God nodig je dus uit om te stoppen met deze manier van denken en te zien dat hij je altijd genoeg wil geven om van te leven. En er is natuurlijk wel een maar, want die kritiek van al die economen op dat hele plant van die Rutge Bregman en dat basisinkomen, dat is wel een beetje waar, het is best wel gevaarlijk om zo te gaan stoppen met dat concept... wat we in onze wereld hebben geïntroduceerd... dat je krijgt wat je verdient... om te stoppen met dit systeem. Want je ziet ineens dat we dus in een mythe... aan het geloven zijn met elkaar... waarin je eigen waarde of de zin van het leven... iets is wat je moet creëren, verdienen... bij elkaar moet rapen. Dat is een leugen, zegt Jezus. Een door ons bedacht spel... waarin we het gevende karakter van God... uit deze wereld hebben gezet. Waarin we vergeten zijn dat Gods liefde... aan ieder mens gegeven wordt. Dat is de kern... ...van het evangelie, dat is de kern van ons leven. Ontdek je dat eenmaal, dat Gods economie zo werkt... ...dan kun je dus ook niet meer anders kijken. Dat doet me denken tot slot aan, aan die zoekplaatjes. Misschien ken je dat wel. Dat heet voor mij ambigu figuren. Dat is een tekening van een konijn of van een muzikant... ...of iets willekeurigs anders. Pas, pas als ik je vertel dat je in al die plaatjes ook iets anders kan zien... ...dan wat je op het eerste oog ziet, dan ga je het zien. Dus het eerste plaatje... Denk je dat misschien de beeld is van een vrouw. Maar als je goed kijkt zie je dat er ook een man een saxofoon aan het spelen is. Zie je dat? Kun je alle, allebei die plaatjes zien. Het middelste plaatje lijkt misschien op een jonge vrouw die nou, wegkijkt. Maar als je goed kijkt kun je er ook een oude vrouw in zien. Met een, met een grote, grote haakneus en een lange kin. En het laatste plaatje dat is een eend. Maar als je goed kijkt dan kun je er ook een haas in zien. Die zijn oren zo naar achter heeft staan. Dat is een ambigu figuur. Dat zijn plaatjes die je dus op twee manieren kan kijken. Wat Jezus keer op keer doet in ons leven... is ons helpen om anders naar de wereld te kijken. Om met andere ogen naar je eigen leven te kijken. Je zou kunnen zeggen... onze wereld heeft één manier om te kijken naar onszelf. Naar alles om ons heen wat er gebeurt. Dat zijn die eerste plaatjes die je ziet. Maar het evangelie vertelt ons keer op keer... God geeft zijn liefde aan ieder mens. Gratis beschikbaar voor iedereen. En pas als je dat leert zien dan leer je ook echt anders te kijken naar de wereld om je heen. Ontdek je eenmaal dat Gods genade en vrijgevige liefde zo wordt gegeven... dan kun je dus ook niet meer anders kijken. Dank jullie wel. Ik wil graag samen bidden. God, wij danken u voor dit bijzondere verhaal wat Jezus ons vertelt. Een verhaal wat elke keer opnieuw ons helpt... om anders te gaan kijken naar de wereld om ons heen. Heer, we worden gebombardeerd door beelden van het nieuws, van alles wat we om ons heen zien die onze gedachten bezetten met negatief denken... met de gedachte dat we misschien helemaal niks waard zijn... of de gedachte dat we nooit genoeg krijgen van alle inzet die we doen... help ons, Heer, om dat hele spel opzij te zetten... om met uw ogen naar onszelf en naar de wereld om ons heen te kijken. Ogen die spreken van eeuwigdurende liefde. Een liefde die niet afhankelijk is van wat wij geven of van wat wij niet geven... en liefde die genade is. En wij bidden dat die genade zo diep in ons hart geplant wordt... Zo diep in ons leven bodem krijgt. Dat het, dat het ons echt lukt om anders naar onszelf en naar de mensen om ons heen te kijken. Om met uw ogen te kijken naar wie wij zijn en wie de mensen om ons heen zijn. Geliefd en gezien door u. Daar bidden we om. In Jezus naam. Amen.